12 uur. Het nos journaal Lisa Alt-Thomassen. Goedemiddag. Alfa aan de Rijn herdenkt schietpartij. Libië waarschuwt Groot-Brittannië. En lintje voor Clarence Seedorf. Het weer. Zonnig aan zee liggen de maxima rond 20 graden. In het oosten ongeveer 25. Komende dagen blijft het zonnig en zomers warm. In Alphen aan de Rijn begint rond deze tijd de herdenkingsdienst... voor de slachtoffers van de schietpartij van anderhalve week geleden. De 24-jarige Tristan van der Vlis schoot in winkelcentrum Ridderhof... zes mensen dood en daarna zichzelf. In Alphen aan de Rijn is Jeroen de Jager. Jeroen, is het al begonnen? Ja, Zojuist is de koningin gearriveerd met de prins van Oranje, Willem-Alexander. Commissaris van de koningin Jan Fransen als laatste. Hoogwaardigheidsbekleders hier... Um, die hebben plaatsgenomen in de zaal op het balkon, zitten zij op de eerste rij. En nu uh, lopen op dit moment nabestaanden en slachtoffers binnen. Ik zag zojuist een jongen binnenlopen op krukken. Um, en zodra die nabestaanden slachtoffers allemaal gezeten zijn, dan uh, zal het officiële programma beginnen. En uh, hoe ziet het programma daaruit? Uh, het is uh, een heel sober, kort programma. Het zal duren van uh, nou, over een paar minuten tot ongeveer kwart voor één. Uh, er zullen drie sprekers zijn. Muziek tussendoor. De sprekers zijn uh, allereerst uh, waarnemend burgemeester 1, horen. Hij zal ook uh, zijn speech afsluiten met het noemen van de namen van de zes slachtoffers. Uh, vervolgens zal spreken minister-president uh, Mark Rutte. En als laatste een ooggetuige gewonden, de bloemist van winkelcentrum Ridderhof. Um, en daarna nog een gedicht van een leerling van een school hier, Valencia Zwaan. En uh, nou, dan zal uh, daarna uh, de koningin met de prins uh, die zullen zich terugtrekken en, en in beslotenheid uh, gesprekken voeren met de drie verschillende groeperingen... die ook in verschillende zalen worden opgevangen. Dus je hebt de nabestaanden, de slachtoffers en de hulpverleners. Die hebben ieder hun eigen emoties, ieder hun eigen behoeften. En vandaar ook dat ze gescheiden in verschillende zalen... worden ondergebracht naar het officiële gedeelte. Daar zijn hulpverleners bij aanwezig om ze te ondersteunen. En de majesteit zal wisselend van zaal naar zaal gaan... om met die drie verschillende groepen nog even na te praten.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 Dat zijn natuurlijk rampzalige scenario's. Tot twee uur vanmiddag rijden er vanwege de actie geen bussen en trams. En ook de randstad Riel rijdt niet. Eerder legden om dezelfde redenen OV-medewerkers in Amsterdam en Rotterdam het werk neer. Clarence Seedorf wordt volgende week ridder in de Orde van Oranje Nassau. De voetballer krijgt de onderscheiding in de Nederlandse ambassade in Rome. wegens zijn sportieve verdiensten en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zeedorf is de enige Nederlandse voetballer die vier keer de Champions League won. Eén keer met Ajax, één keer met Real Madrid en twee keer met zijn huidige club AC Milan. En met zijn stichting zet Zeedorf zich in voor projecten in ontwikkelingslanden en in zijn geboorteland Suriname. Zeedorf wordt volgende week donderdag geridderd in het bijzijn van premier Berlusconi, de eigenaar van AC Milan.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 Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft twee werken aangekocht van Camille Pizarro. Het gaat om het schilderij Het Hooien Erangie uit 1887. En uit hetzelfde jaar het werk Koeienhoedster bij Ochtendzon. Volgens het Van Gogh Museum een logische keuze. Camille Pizarro is een kunstenaar uit de omgeving van Vincent van Gogh met wie hij kennis maakte nadat hij in Parijs kwam wonen in 1886. En Vincent van Gogh was ook een enorme bewonderaar van Camille Pissarro. Vandaar dat deze kunstenaar zeker in onze collectie thuis hoort. De aankoop is mogelijk gemaakt onder meer door bijdrage... van de vereniging Rembrandt en het Claude Monet Fonds.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 De Animo voor een opleiding tot forensische arts is laag vanwege de kosten. Een korte opleiding kost 10.000 euro, een lange 30.000 euro. Deskundigen pleiten er daarom voor... om de opleiding voortaan te laten betalen door de overheid. Forensische artsen werken vaak bij de GGD. Ze doen onderzoek naar slachtoffers van misdrijven. Terug naar Alphen aan de Rijn. Naar de herdenking van de Schietpartij in het Theater Castellum... verslaggever Jeroen de Jager... We horen nu Telemann concert. Zojuist heeft Margriet Vrooman, die de dag de herdenking leidt... worden inleidende woorden gesproken. Ze zegt, we zijn hier samengekomen om verdriet te hebben met elkaar... en elkaar te troosten en in saamhorigheid bij elkaar te zijn. Hier in Castellum waar 750 genodigden zijn in het theater hier in Alfa aan de Rijn... En de honderden mensen op het Rijnplein voor dat theater die kijken naar een groot scherm. En alle mensen thuis die via de televisie dat verdriet en die troost willen delen. De herdenkingsbijeenkomst hier zal duren tot ongeveer kwart voor één. Waarna de majesteit met de prins. Um, zich terugtrekken met de slachtoffers, nabestaanden hulpverleners. En af en toe zie je een beeld van de majesteit... die daar met, in het zwart in haar rouwkleding... met hele bedrukte uitdrukking op haar gezicht deze bijeenkomst volgt. Toen ze hier aankwam, steeg er een ovationeel applaus op wordt erg gewaardeerd dat de koningin hierbij aanwezig is. Ik was vanochtend nog even in het winkelcentrum ook. Ook daar woorden van respect dat ze hier aanwezig zijn. We zien nu op het podium, waarachter het Telemann-concert wordt uitgevoerd... Drie, zes zuilen staan, zes witte zuilen... die straks, nadat de namen van de, slachtoffers, van de zes slachtoffers zijn genoemd... verlicht zullen gaan worden om die slachtoffers symbolisch te herdenken op die manier. Zover dit Teleman-concert. En dan zal nu zometeen waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn het woord nemen om de zes slachtoffers te herdenken. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor de waarnemend burgemeester van Alfa aan de Rijn, de heer Bas Eenhoorn? Vandaag zijn we allemaal één. Vandaag denken we met z'n allen aan 9 april. Vandaag denken we allemaal aan de slachtoffers. We denken allemaal aan de nabestaanden. We denken allemaal aan degene die in de Ridderhof... in dit afschuwelijke drama onderdeel zijn geweest niet meer weg konden komen en daar dood bleven, dan wel voor hun leven getekend. In ieder geval, veel die ik heb gesproken, zullen dat altijd met zich meenemen. En we zijn dan samen één om dat te gedenken. Maar we zijn ook één met al diegenen die hulp hebben verleend en die erbij waren in die chaotische toestanden op de Ridderhof. 9 april is een moment waarvan je zou kunnen zeggen... daarna zijn wij nooit meer hetzelfde. Sinds 9 april is er iets anders. In het Latijn wordt het zo mooi uitgedrukt... non sum equalis eram. Ik ben niet meer wie ik was. En dat geldt voor heel veel mensen hier. Mensen hier op het Rijnplein. Mensen in onze stad. Mensen ook buiten Alfa aan de Rijn. Overal in het land. Hangen de vlaggenhalstok. Majesteit, Koninklijke Hoogheid. Met u zijn wij één om vandaag die te gedenken. En ik heb gezegd, vlak na 9 april... dit mag nooit meer gebeuren. Maar ik weet het niet. Garanties zijn eigenlijk niet te geven. Want we leven in een maatschappij... we hebben altijd in een maatschappij geleefd... waar risico's zijn, waar dingen kunnen gebeuren... waar je nooit 100% veilig bent, maar wat wel zo moet zijn, is dat we na 9 april... met hoe we nu anders zijn, toch weer gewoon gaan winkelen. Op een zaterdagmiddag naar de Ridderhof gaan... naar een willekeurig winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... in Nederland, waar ook. En dat we het dan in ons hoofd hebben... dan hoop ik niet op een angstige manier... maar op een manier dat we denken...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 Ik lees de namen van de slachtoffers die zijn overleden, die het niet overleefd hebben, opdat we niet vergeten. Mevrouw C.C.M. Boezaard Bierman, 45 jaar. De heer A.M. Boezaard, 49 jaar. De heer F. H. J. Deutekom, 80 jaar. Mevrouw A. Van Doorn, Hollander, 91 jaar. Mevrouw M. H. Ter Haar, Duits, 68 jaar. En de heer N. Youssef, 42 jaar. Ik vraag u om een moment stilte. 9 april is het moment waarvan je kunt zeggen... zei burgemeester Bas Eenhoorn zojuist... moment waarna niets meer hetzelfde is in Alphen aan de Rijn... Op dit moment een minuut stilte. De zuilen van de zes slachtoffers zijn verlicht op die zuilen. Een wit bloemstuk. En zometeen zal premier-premier Rutte het spreekgestoelte betreden. En komen wij daarna weer terug. Dank je, Jeroen de Jager. We geven de zendtijd over aan de NCRV en daar ook natuurlijk alle aandacht voor de herdenkingsplichtigheid in Alfa aan de Rijn. Ja, aangepaste uitzending natuurlijk van lunch heeft alles te maken met de herdenking van de slachtoffers van dat schietrama in Alphen aan de Rijn. Er is wel een mediaforum. We hebben uitgenodigd Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van de NRC Next. Ook filosoof trouwens. Dit verband ook wel aardig om misschien nog even te noemen. En NCV-collega Guilherme Plag is hier. Jullie hebben meegekeken naar met name ook de toespraak van Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester. Wat vond je ervan? Ja, ingetogen, maar wel krachtig. En het viel ons op dat hij uh, uh, weet je vaak natuurlijk ziet dat het heel prachtig is voorbereid. Dat hij gewoon echt het contact zocht met de zaal. En de mensen zo toesprak uit het hoofd. En volgens mij dan ook uit het hart. Ik, ja, ik vond het wel mooi. We zijn samen één, zei hij. Ja, <laughs> dat moet je dan zeggen. Ja, ja ik vind het meestal niet, niet echt dingen waar je echt iets van kan vinden. het is, Je hoort er ook niet echt bij, want je hebt het niet meegemaakt. Dus volgens mij voor de mensen daar is dat... Een, is dat een, is dit een hele prettige ja. manier om uh, hier nog eens bij stil te staan. Ja, maar, ook omdat oh, je, je het idee ja, hebt dat hij zich wel richt op de mensen ja. daar, van mijn gevoel. Ja, het is heel moeilijk, om, als we hier toch in een mediaforum zijn... Dan, dan, is dit, dan zijn dit soort dingen altijd heel... Um, um, dan moet je niet te veel media... Hoe zeg je dat? blik op, op richten. Zo van, staat hij goed? Of dat, dat doet er allemaal niet toe. Het is geen politiek wat hier bedreven wordt. Maar nee. Nee. goed, samen één. Jij zegt, van ik, je, je moet erbij geweest zijn. Maar ik had het idee ook juist dat hij, dat hij eigenlijk heel Nederland wel aansprak. Ja, nou, dat, zal, dat zal zijn bedoeling zijn. Maar uh, ik, ik, ik had toch wel, als ik het zo naar keek, de indruk dat hij echt met die mensen daar sprak. En die mensen toesprak. En dat je dus hier live bij bent, dan krijg je misschien het gevoel dat hij het ook tegen de rest van Nederland heeft. Maar... Volgens mij gaat het echt om die mensen daar. Ja. Uh, Guilaine, de, de bijeenkomst, als je hem zo ziet... Uh, qua, qua vorm, hoe het eruit ziet... Mm -hmm. lijkt heel erg op Apeldoorn, hè? de, de ja. herdenking daar. Ja, ja ik, ben, ik heb toen zelf op het plein gestaan... omdat ik met de verslaggeving uh, op het moment dat het gebeurde... Ja. waren wij met de uitzending bezig op Radio 1... Dus hebben we hebben urenlang verslag gedaan van de dag zelf. En daarna uh, zijn we met een aantal collega's, ook voor je eigen uh, gevoel... noem het verwerking, zijn we wel naar Apeldoorn toegegaan. Niet in de kerk waar toen uh, de herdenking was, maar wel op het plein gestaan. Dus um, ja het, het gekke is dat je dan voel je dus inderdaad geen buitenstaande meer. Dat is misschien wel wat jij zegt, erop Dan voel je in één keer dat je er deel van uitmaakt. Ja. En dat het je ook echt goed kan doen. Alleen ik vind dat zo moeilijk als de woorden van je komt er sterker, we komen er sterker uit. En ik denk dat is misschien wel zo, maar op dat moment voelt dat heel anders. <lacht> het is goed en bemoedigend bedoeld. Maar ik vind dat altijd moeilijke zinnen die dan uitgesproken worden. Um, goed, de, Stef Bos heeft uh, daar in uh, Alphen uh, zojuist uh, opgetreden op dat podium. We gaan terug naar verslaggever Jeroen de Jager. Want we zijn, Jeroen, in afwachting denk ik nu van de okay. toespraak van premier Rutte. Twee sprongen. Ja, die uh, zal elk moment het spreekgestoeld uh, betreden. En we hebben zojuist inderdaad wat je zei, geluisterd naar de omgekeerde tijd. Een lied van uh, Stef Bos aan zijn vleugel met naast hem de zes zuilen die uh, zojuist in de schijnwerpers zijn gezet. De zes zuilen die de zes dodelijke slachtoffers symboliseren. Zeventien andere slachtoffers nog, laten we hen vooral ook niet vergeten. En al die anderen die het hebben meegemaakt, die erbij zijn geweest en die iets hebben meegemaakt... wat ze hun de rest van hun leven niet meer zullen vergeten. 9 april. Rond 9 uur opende Margriet de deuren voor een de kledingboutiek... in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Gewoon, zoals ze dat eigenlijk gewoon was op alle dagen te doen... waarop haar winkel open was. Zij moet zich verheugd hebben op de dag die voor haar lag... Net als de vijf andere mensen... van wie de namen zojuist hardop zijn genoemd door burgemeester Eenhoorn. Het was tenslotte een mooie dag. Het was een dag vol belofte. Zo'n typische zonnige voorjaarsdag, vroeg in het seizoen... waarop iedereen net wat vrolijker is. Een dag om plannen te maken. Tot die fatale paar minuten, kort na twaalf uur waarin zes onschuldige mensen het leven verloren. Zes mensen met hun eigen verhaal, hun eigen dromen... plotseling weggerukt uit de kring van familie en vrienden. Zij zijn vandaag bij ons. En we herdenken hen met het diepste respect. Maar Haar was een van de mensen die anderen waarschuwde een veilig heenkomen te zoeken, terwijl de kogels in het rond vlogen. Dat paste bij haar. Niet wegkijken.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 van veel mensen met wie ik heb gesproken. Over gewone mensen die andere gewone mensen bijstaan... in buitengewone omstandigheden. En natuurlijk, de terechte waardering... voor de bewonderenswaardige manier waarop politie, hulpverleners... en burgemeester Eenhoorn en zijn team deden wat nodig was... onder de moeilijkste omstandigheden. Vandaag hangen in heel Nederland de vlag een half stok. U staat er niet alleen voor. Ik hoop dat die gedachte een begin van troost kan bieden. Niemand kan het verlies en de pijn overnemen. Er zal voor u altijd een voor- en een na zijn. Maar weet dat de mensen klaarstaan om u te steunen. Alf van der Rijn kijkt niet weg. Nederland kijkt niet weg. Samen zijn we sterker dan de verwarde geest van één man. Ik wens u allemaal heel veel kracht en heel veel sterkte toe. De toespraak van premier Mark Rutte. Die zei, we zijn, we zijn het verplicht aan de slachtoffers, de nabestaanden, aan iedereen... om de draad weer op te pakken en weet dat u er niet alleen voor staat. We zullen dit nooit vergeten. Um, we gaan nu naar een korte foto-impressie van de wijk rond de Ridderhof. En uh, dat biedt de lunch, de gelegenheid om daar weer even verder te praten. Komen we terug als straks de ooggetuigen, gewonden de heer Nivaert zijn verhaal vertelt doen we zeker. Wij praten hier dan door uh, in de studio met Guylaine Plag en Rob Wijnberg. Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van NRC Next, filosoof Guylaine Plag, collega van uh, de NCRV. Um, Mark Rutte gehoord. Rob, wat vond je mm. van zijn toespraak? Ja, nee, het, het leek een beetje op wat hij al eerder had gezegd. Hè, daar. dat, dat sterk, Ik bedoel, je, dit kan je verwachten. Je bedankt de mensen, je wens mensen sterkte toe. Ik, ik moet wel zeggen dat... En ja, dan trap je toch weer in die analyse stand. Maar ik, ik, ik vind hem altijd heel erg overkomen als een koopman. Dus zeg maar, <lacht> je, je ziet nog steeds, zeg maar, ik, ik hoor tussen de regels door... dat hij daar toch nog als een soort van politicus staat. <lacht> zeg maar, ja, de manier waarop hij praat en de manier waarop hij dat wat bewegingen maakt. Nee, één nee, hoorde minder altijd. Ja, ja, ja die, die, die, die, die, die, daar heb je het gevoel dat hij gewoon praat. Met mensen. Maar hij, hij is, is, dit is toch meer een toespraak. Toespraak is wat ik bedoel. En uh, ook nagedacht over hoe die dan overkomt. En zo. En dat vind ik altijd. Ja. Maar dat komt ook door het feit dat dit allemaal zo live. Ja. in onze huiskamers komt. Hè? Ja, die ja. Want zo'n zo landelijk. Ja, het wordt gewoon landelijk uitgezonden. Op de 2 nou ja, wij doen er hier op de radio van alles aan. Ja, uh, ja het is ook een, een, een gebeurtenis die niet dagelijks ge volkomt. Gelukkig maar in Nederland, natuurlijk. Ja, ja. ik, maar, ja, ik blijf altijd dan het idee. dat je, de mensen daar hebben. Ik kan me voorstellen dat die daar heel erg behoefte aan hebben. Om op dat moment te herdenken, samen te zijn en het over te hebben. Maar ik blijf toch altijd in mijn hoofd houden. Waarom heel Nederland hier? Uh, heeft heel Nederland nou dit gevoel? En hebben we echt allemaal daar de behoefte aan? Dat, dat medeleven. Ja. Ik weet, ik twijfel altijd. Het klinkt heel onaardig. Maar hoe oprecht het nou is. Weet je. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Nou ja, kijk. Um, uh, je ziet wel dat er een soort enorme. Dat viel me al in de, in de, in de, direct na de gebeurtenis op. Die enorme behoefte om uh, alles onmiddellijk te weten. Om zeg maar. Een uh, soort van non-stop. Weet je, het NOH. Uh, um, las dan opeens uh, 20 uitzendingen in. Dan gaan mensen daar staan. En dan gaan ze. Door, ze moeten blijven doorpraten. Ja. Dat zie je in Amerika ook heel erg. Maar dat komt hier uh, um, ook op. Hè, dat 24-hour news cycle. En dan, dat is dan toch een beetje onder de gedachte van. Dit, dit gaat ons allemaal aan. We moeten hier allemaal bij. Zijn. Terwijl waar komt dat vandaan dan? Dat vraag ik me dan af. Ja, uh, nou ja, dat dat, dat de, van aanbodkant is het zeg maar gewoon volgens mij gewoon uh, een soort journalistieke. Uh, uh, zakelijke mm -hmm. kant. Ja, maar wetlopen ook dat je, dat je niet uh, achter, zeg maar, je kunt op dat moment kiezen voor, nou, ik, ik ga alleen maar feiten brengen. En, en als, als ze er zijn, nou, je, je uh, maar je iedereen ja. gaat toch mee in die race om, om dan maar te melden. en ja, te staan ook. Hè. Ja, je ziet een soort, dat is dat. Um, ik had het laatst met um, collega Joost Oranje, dat is de adjunct-hoofdrecteur van Ens Hansblad, uh, over van, dat je toch een. Um, een um, tendens ziet van, dat is een beetje hij noemde dat een beetje de wikileaks mentaliteit, van je moet alles nu onmiddellijk weten. We hebben recht om, om ja. alles te weten. En dat zie je, in de in, in instanties zie je daar bijvoorbeeld ook in meegaan. Bijvoorbeeld ja. de politie ja. had ook kunnen Goed. zeggen, oh, we zijn uh, ja nee Ja, hou, hou, hou, hou dit allemaal ja. vast, we praten ja. er zo meteen over door, want we gaan weer terug naar Al van Rijn, al aangekondigd door uh, Jeroen de Jager ook, want daar gaat nu een uh, ooggetuige CQ Gewonden spreken. Jeroen. Ja, dat is uh, de bloemist van uh, winkelcentrum Ridderhof, de heer Nievaart. Uh, die is in zijn uh, schouder getroffen en vlakbij de longen. Uh, zal, zijn, uh, zal de rest van zijn leven daar last van hebben, is hem door artsen verzekerd. Uh, hij gaat hier een toespraak houden. Magiet Vrooman, de gastvrouw van deze herdenkingsbijeenkomst... die kondigt hem op dit moment aan. Laten we even luisteren. Hij heeft veel pijn, maar hij wilde toch graag vandaag hier zijn. Johan Nievaert. <tieft> op zaterdag 9 april reed ik samen met mijn zoon Mike naar de Ridderhof. Het zou een zonnige dag worden. Veel mensen komen met dit, dit weer naar onze bloemenwinkels toe. Door de lentekriebels aangestoken. We moeten, wij moeten het hebben van dit seizoen. En zeiden tegen elkaar: nou, de handel staat op maximale voorraad. We waren trots. In de winkel deed iedereen zijn ding. Winkels werden bevoorraad. Rolluiken schoven omhoog. En we begroetten elkaar. We genoten van de hoeveelheid handel. Zoals we dat in de Ridderhof zeggen. Laat de klanten maar komen. De ochtend vloog voorbij. Maar rond 12 uur was er opeens dat geluid. Ik hoorde een klapstool Dit was geen klant, maar een gek die om zich heen schoot. Een dagje winkelen sloeg van de ene moment... Om in, van dat ene moment om in het andere moment ongeloof, ongeloof, ontzetting en paniek. Veel mensen renden weg of vielen op de grond. Ik werd geraakt in mijn schouder en been, maar bleef overeind. Er ging maar één gedachte door mijn hoofd. Mijn zoon. Mike mag niet zo overkomen. Dat is ook niet gebeurd. Mensen noemen me daarom een held, maar ik voel me vooral vader. Een vader die van zijn kinderen houdt en bereid is zijn leven voor hen te geven... Tot mijn grote verdriet zijn er veel slachtoffers gevallen... ondanks de hulpverlening die snel op gang kwam. De hulpverleners en politie deden hun uiterste best... om levens te redden, de slachtoffers te helpen. Anderen boden spontaan hulp aan. Of zijn gevlucht voor hen, voor hun leven. Ook voor hen moet het zwaar zijn. Ik denk ook aan de burgemeester van Alphen aan de Rijn... die alles moest regelen voor zijn inwoners... en zijn inwoners wilde troosten. Hij heeft het geweldig gedaan...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 Ik wens alle nabestaanden veel sterkte toe in de komende moeilijke periode. En ik wens alle gewonden een verspoedig herstel. Samen gaan we door. Ik dank u voor de aandacht. Mooi, de bloemist Nieuweert met zijn toespraak die het allemaal heeft meegemaakt... en die gewond is geraakt die zich over zijn zoontje boog... om die te beschermen voor de schutter. Hij bedankt alle bezoekers van de Ridderhof, want dat was ook inderdaad geweldig om te zien de afgelopen week. Al die bezoekers die, die individuele winkeliers afliepen om hun persoonlijk een bloem te overhandigen en zijn sterkte te wensen. Valencia Zwaan zal nu een gedicht voorlezen nog. Graag uw aandacht voor Valencia Zwaan. Majesteit, koninklijke hoogheid en alle andere aanwezigen. Mijn naam is Valencia Zwaan en ik ben een leerling van het Groenart Leerpark. Ik zit in klas Jetewee en ik ben een klasgenoot van Dillon. Ik heb namens mijn hele klas een gedicht gemaakt voor Dillon... en die wil ik nu graag voorlezen. Dagen vol pijn en verdriet, waarvan je wilt dat niemand ze ziet... Je bent dierbare mensen verloren. Hoe heeft één persoon jullie leven zo kunnen verstoren? Je had niet eens afscheid kunnen nemen. Binnen een paar tellen waren ze verdwenen. Maar wij zijn er voor je, elk moment. Omdat je onze vriend en klasgenoot bent. Wij zullen er zijn zodra je ons nodig hebt. En wij zullen je niet laten vallen. het gedicht van Valentia Zwaan. Er zal nu nog uh, muziek volgen. Lisbeth List en William Spy, musicalzanger... die zullen het lied zingen Heb het leven lief. Dat is in feite de afsluiting van de herdenking. Daarna zal de majesteit met de Prins van Oranje... nog uh, naar de diverse zalen gaan... Waar los van elkaar de nabestaande slachtoffers en hulpverleners uh, zich zullen verzamelen. En daar zal de koningin van zaal naar zaal gaan om nog even na te praten met die verschillende drie groepen. En dan rond uh, twee uur zal dan het einde zijn van het, uh, van het programma. List daar in Halvaanderen uh, en Jeroen de Jager hoor u. Uh, mocht daar nog uh, nieuws vandaan komen, dan, uh, dan hoort u dat via hem. Uh, in ieder geval hebben we straks uh, na 1 ook Bas 1 horen, want die volgen we de hele week al in ons radiodagboek. Dat zal hij ook vandaag doen op deze uh, bijzondere dag, ook voor hem natuurlijk. We praten hier in de studio verder met uh, Guylenne Plach, collega van de NCV. Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van de NSC Next. Uh, Rob, jij was bezig in een verhaal eigenlijk ook. En, en daarna wil ik nog een vraag koppelen. Eigenlijk, want, hmm. um, die behoefte om collectief te rouwen, hè, dat, dat, dat is ook iets van lijkt de laatste jaren. Nou, volgens mij is dat altijd al wel. Um, uh, bij de mensheid heeft dat gehoord, volgens mij. Maar als je nou trouwens in Nederland of in de westerse samenleving is dat nou juist uh, toch to wel nog het minst. Je ziet dat in de Arabische wereld bijvoorbeeld dat er veel meer uh, gebeurt dan hier. Hier is het alleen maar meer. Nou ja, laten we zeggen rondom uh, mediapersoonlijkheden of rondom zaken die media uh, aandacht krijgen. Maar ja. wel veel groter geworden de afgelopen jaren. Wat? Nou, dat we massaal dan um, om zo'n mediapersoonlijkheid of om zo'n incident maar als André, dit... André Haas is enrouwen. dat de hele arena vol zit, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zou je toch, weet ik veel. Uh, Twintig jaar geleden had je dat denk ik niet zo uh, gauw meegemaakt. Nee, misschien niet. Maar uh, nee, inderdaad. Maar ook die de aandacht ervoor is ook uh, na van ja. toegenomen. En uh, dus. Um, dus ik denk dat dat een drijvende kracht is. Maar het, als je zeg maar gewoon de maatschappij als geheel neemt... dan kan je zeggen, dat, dat was, sloot ook een beetje aan... Van voelen we wel echt mee? Zeg maar. ik bedoel, de maatschappij is natuurlijk een enorm geïndividualiseerde samenleving... zonder verbanden. Dit is eigenlijk ook gewoon een soort van alternatief... wat dan normaal in de kerk werd gedaan. He, dat is een beetje de, de, de seculiere variant. Ja, dat we ja. met z'n allen naar de kerk gaan en dan ja. doen we het op deze manier met Ja, met, met allen. een, met een ja. zang en een, een, een, een gedicht en enzovoort. Ja. Ja. Het, het is, even nog naar wat er net gebeurde, die, die bloem is natuurlijk zelf slachtoffer, heeft, uh, heeft dat gekregen, een enorme applaus. Dat was, dat was eigenlijk wel een mooi gebaar, toch? Want ja. Ik hoort dat niet bij zo'n bijeenkomst. Nee, maar ik denk dat zo, voor zo iemand, weet je, ja. dat, wat jij zegt, Rutte, ja, dat is toch, ja. die hoort dat te doen. En zo iemand die, ja. die toch kan opbrengen om daar te staan. Volgens mij is dat ook weer een, een manier van om steun te geven om met z'n allen te zeggen van oké, okay, ja, we gaan dit met z'n allen doen. Zo'n applaus, ja. ja. Maar ik denk dat wat, wat hierna komt, is veel belangrijker voor die mensen. Zeg maar dit is die een gesprekken, beetje, ja, ja. Kijk, dit is ja. een beetje natuurlijk gewoon ook voor de, forma, hè, de formele manier. Zodat iedereen daar even aan, aan kan... Um, Mee kan participeren, als het ware. Maar wat daarna komt, is natuurlijk gewoon waar, waar die mensen echt voor zijn, dat we kunnen praten en uh, over kunnen hebben. Ja. Yeah. We, we, we hebben uh, Apeldoorn gehad, we hebben daarvoor al uh, van Gogh... Uh, we hebben uh, fortuin gehad uh, en, en, en nu dit. Um, zie je een verflauwing ook optreden hier in Guilherme, of niet? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik heb eerder het idee dat het, dat het juist groter wordt. Maar ik heb ook wel begrepen van uh, omdat, ja, en dat klinkt natuurlijk heel technisch en een beetje raar... maar omdat het iedere keer andere incidenten zijn. Er wordt iedere keer natuurlijk gezegd... het is een individueel iets. Nou, vorige keer met Apeldoorn is het iemand geweest... die met zijn auto op mensen is ingereden. Nu is het iemand geweest die uh, een semi-automatisch geweer... Uh, heeft leeggeschoten. En dat schijnt dan toch weer... heb ik begrepen in de, psychologische, in de psychologie zo te zijn... dat mensen dan, omdat het weer op een andere manier gaat... dat je die vervlauwing niet hebt... dat het weer een extra shock effect geeft. Van, oh, dus dit kan er ook nog gebeuren. Ja. Oh, weet je, dit... Dat je dat, juist weer dat stapje verder zet. Ik heb niet het idee dat, dat mensen er minder uh, denken... oh, hebben je een incident in Alphen aan de Rijn? Nee, absoluut niet. Nee, nee. nee dit, dit op zo'n manier wendt natuurlijk no nooit echt. Het zou Zeker niet omdat het zijn, vind ik, als we hier aan gaan wennen, toch? Dan nee, nou, is het echt nee, iets heel erg mis ja, mij. Daarvan uitgaan, laten we hopen dat het, dat het gewoon zoveel mogelijk bij ons wegblijft. blijft. Uh, Kijk, want bovendien er wordt gezegd, van, uh, dat hoor je dan wel in commentaren... En zo, van, uh, het is nu normaal geworden, enzovoort. Uh, je ziet het steeds vaker. Maar dit is nog niet normaal. Ik bedoel, uh, verre van zelfs. Kijk, in uh, Baghdad, daar is elke dag... Uh, zo'n soort aanslag ja, ja. met 7 of 70 of zevenhonderd doden. Ja. Daar is het normaal. Daar wennen mensen aan, daar gaan, passen ze zich aan, aan aan de realiteit dat dat erbij hoort. Als het ware. Ja. Hier niet. Zo, zo normaal is het hier helemaal niet. Ja, wij als media ook. Ik denk dat zo'n aanslag in Bagdad, ja, dat haalt misschien nog net twee regels uh, in, in het, het radionieuws, maar, maar daar kijk ja. je niet meer nou, van op. Ster, in sterker nou. nog, de, de laatste keer dat Irak volgens mij het nieuws was, was het nieuws dat het minder werd. Dus <laughs> ja. dat, je... dat wordt het nieuws van inmiddels. We hebben het hier de afgelopen Dagen ook uitgebreid gehad in dit mediaforum... over hoe de media met die hele zaak omgegaan zijn. Hoe zijn jullie bij NRCD niks te werk gegaan? Nou, we hebben um, een. Kijk, um, uh, het, waar je als, als individueel medium steeds meer mee geconfronteerd wordt. En wat heel moeilijk is in je afwegingen, is dat je tegenwoordig niet meer de enige bent. Kranten waren vroeger nog misschien nog wel de monopolie dat als je vroeger dan ochtends de kant van de deur moet halen dan, dan werd je op het eerst geïnformeerd over wat er gebeurd was. Dat is al lang niet meer zo. Dus een gigantische nou je zag de foto's ook van de kolonnes aan, de, aan de vrachtwagens van de media die daar naartoe gingen. Dus je bent altijd een uh, van de velen. En dat maakt je afwegingen heel anders. Van, uh, je, je gaat steeds afmeten van alles wat ik nu, wat we nu nog melden, opschrijven, uitzoeken enzovoort. Dat voegt toe aan een enorme stroom aan informatie. Dus je wordt daar terughoudender in. En je wordt ook. Uh, um, en ja, je gaat uh, um, steeds meer afwegen van. Je gaat steeds meer kijken naar wat anderen al gedaan hebben. Omdat je niet. Um, ja, nog eens alles dunnetjes over wil doen mm. dat mensen dus het idee krijgen van er is weer zo'n hype mm. hè, ontstaat er nou jullie filosofie is ook juist ook om dan in, inderdaad even een stapje uh, opzij te zetten en, en iets heel anders te, te ja brengen. los van het feit dat je natuurlijk uh, niet de indruk kan, kan werken van uh, zij gaan over uh, paarse krokodillen nee in, uh, maar jullie hadden volgens bedoel... mij op maandag hadden jullie volgens mij was dat de eerste dag dat uh, next weer uh, op de mat viel mm. Dan ging het juist over van nou vergeet het maar dat dit de laatste keer is mm. dat was de strekking van het verhaal nou, dat ze toen en... geplaatst was ja en we, hadden, nee, we, en we hadden ook een portret van, de, van, van, van daar. Dus ja. we hadden een vers, verslag ter plaatse. Dat doen we natuurlijk nog steeds. En we hadden ook een, een direct al een stukje van... Oké, okay, let op. Nu komen er 500 rationalisaties van deze daad. Uh, hou in, in je achterhoofd dat, het, uh, dat dat allemaal maar correlaties en, en, en, en soort zijn. En nooit verklaringen ja. kunnen zijn. Want ja. dat, dat, zag, dat zagen we al direct aankomen. Want dat is namelijk wat je de dagen daarna... Dat heb ik me ook wild aangeergerd. Die... die oeverloos um, uh. Um, wij, wij staan ons voor op duiding van dingen. Maar dit zijn nou juist ja, dingen waar niet zoveel duiding he. aan toe te voegen is. Ja, ja, en je ziet allerlei uh, uh, uh, gekwalificeerde <lacht> psychologen die, die verder daar, die op afstand daar dan over praten. Dat, is, dat, ja, dat blijft toch een beetje. Maar goed, we willen het allemaal wel. Ja, we en het wij ook vragen over ze ook. Doen. Ik wou net ja. zeggen, wij vragen ja, waarom? ze dus waarom? ook. Wij om dat hebben te doen. dus ook uh, een week later, of uh, ik geloof dat er vijf dagen tussen, hadden we een verhaal over die jongen die ja. uh, elke uh, altijd bij dit soort uh, rampen dat ja. bord waarom ja, ophoudt. En dat vonden we. Leuk omdat, um, uh, we hebben hem het ook niet laten beantwoorden. Zeg maar, we gingen ook niet vragen van waarom, waarom en, en wat denk jij enzovoort. Het is gewoon meer die vraag alleen al leeft. En, dat, en daar moet je bij laten. Zeg maar. ja. Even ja. voor de mensen die dat niet mee hebben gezet, dat, is, dat is iemand dus, want uh, die, die overal als dit soort dingen gebeurt... en een jongen uit Duitsland die komt daar dan naartoe... en die, die zet dat bord daar neer. Ja, die zet het bord op, waarom. Een soortgelijke bord inderdaad. Waarom? Ja. Ja. In, de Duits ja, waarom in de Duitsers. De Duitsers. Ja. Waarom en ja. waarom, ja. ja. Um, over de media gesproken. Laten we even kijken naar de uh, regionale zender daar, Omroep West. Uh, de herdenking van de slachtoffers uh, nou ja, die, uh, is dus nog steeds bezig. Er wordt nu in uh, allerlei ruimtes gesproken met, met uh, nabestaanden ook. Uh, de regionale zender Omroep West was na het drama zo'n beetje als eerste met verslaggevers daar te plaatsen. Hoe is het eigenlijk voor zo'n kleine omroep om zulk groot nieuws te verslaan? Ik praat erover met Lex Benden. Hij is eindredacteur bij Omroep West. Uh, Lex, uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, dat is natuurlijk begonnen met meldingen op internet. Dat is toch ons snelste medium. Op radio hadden we op dat moment een live uitzending Sport. Daar is in eerste instantie de nieuwslezer ingebroken dat er iets gaande was in Alphen. En toen daar toch de omvang een beetje duidelijk werd, uh, hebben we de sportuitzending gewoon stilgelegd. En hebben we eigenlijk de verslaggevers die ondertussen al in Alphen waren steeds telefonisch in de uitzending gehaald. En die konden daar gewoon uit eerste hand vertellen wat daar op dat moment uh, bezig was. Voor televisie is dat een stuk lastiger, zeker voor zo'n kleine omroep uh, als Omroep West. Op zaterdag hebben we namelijk op tv geen live uitzendingen. En dan moet je dus ineens heel veel mensen uit de regio zien te trekken. Mensen die met die zonnige dag hele andere dingen aan het doen zijn. Ik zelf zat bijvoorbeeld bij De Kapper en daar kun je ook niet zomaar weg. En die mensen zijn dus uh, of naar Den Haag gekomen of rechtstreeks naar Alphen gegaan. Een collega die woont in uh, Alphen en die is meteen naar de Ridderhof gegaan. En uh, zodra dat mogelijk was zijn we ook extra uitzendingen op tv gaan maken. Ja, wat, wat voor verhalen hebben jullie toen gemaakt? In eerste instantie natuurlijk uh, laten zien wat voor uh, chaos het daar is. Uh, al die hulpdiensten die daar zijn. En gewone mensen aan het woord laten. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Wat, wat, wat heb je gehoord? En uh, dat is eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. En daarna natuurlijk ook de persconferenties. Want je wil mensen ook wel uh, de officiële informatie geven natuurlijk. En, en er was natuurlijk, er was in Alphen zelf natuurlijk paniek. Maar was dat bij jullie ook zo? Was er hectiek vooral ook? Ja, het is natuurlijk heel hectisch als je uh, zonder dat iemand er rekening mee had gehouden... in één keer televisieuitzendingen moet gaan maken over iets heel heftigs. Want ja, dat is natuurlijk nogal wat wat er in Alphen is gebeurd. Dan is hier wel enorme hectiek, ja. Maar gelukkig uh, werken we hier wel met, met mensen die een beetje professioneel zijn, zullen we mm. zeggen. Dus uh, ja, iedereen gaat gewoon meteen aan de slag... en gaat doen wat hij moet doen. Dus ja. uiteindelijk liep dat best redelijk gesmeerd. Laten we luisteren naar een klein stukje van uh, Omroep West. Even Lodewijk Hekking sprak kort na de schietpartij... voor de radio met een ooggetuige. Ik ben eigenlijk zelf nog een beetje na aan het trillen... want ik sta hier tegenover een, een meneer... Uh, die mij net heeft verteld wat hij heeft gezien gisteren. En uh, dat is echt verschrikkelijk. Dat kan je pas stellen, ja. Ik zit er nou nog steeds om te trillen. Maar... Uh... Ik kwam een paar broeken ruilen voor de, de kleine meid. Op een gegeven moment komt een vrouw van squermode. Komt voor de winkel staan met de armen gespreid. Jongens, duik weg. Ga alsjeblieft weg. Want uh, er is een vuurgevaarlijke gek hier, Op dat moment komt die man aangelopen met een groot, wat ik gezien heb, pistool. En die schiet zo achter bij die vrouw achter in het hoofd. En, uh, ja, ik begrijp het. Dit is maar, een ontzettend uh, schokkend verhaal. Ja, heftige verhalen natuurlijk. Uh, dat is ook wel wat voor verslaggevers om daarmee om te moeten gaan en te kunnen gaan ook. Wat hebben jullie daar als omroep aan gedaan? Nou, dat beseffen wij natuurlijk ook. Uh, dat ja, je, je als verslaggever in situaties terecht kan komen... die Enorme indruk op je maken en uh, iedereen die daar behoefte aan heeft, die denkt van nou ik zit hier toch heel erg mee, die, die is in ieder geval uh, aangeboden om, uh, om daar hulp bij te krijgen en uh, die kunnen we doorverwijzen naar een professional. Ja. Nou had ik het net even over die hectiek, er is ook een, een flinke fout gemaakt door, door jullie, daar kunnen we niet uh, omheen. Uh, daardoor schiet moeder dood, vader gewond, dat bleek niet te kloppen. Dat was een bericht dat namens Omroep West is uitgegaan. Hoe erg is dat, zo'n journalistieke fout? Ja, dat is natuurlijk heel erg en uh, daar balen we natuurlijk uh, ontzettend van. Uh, gelukkig is de schade enigszins beperkt gebleven omdat die eigenlijk vooral via Twitter is uh, verspreid. En ja, het is achteraf blijkt dat dan een fout te zijn. Maar onze verslaggevers daar op locatie spreken verschillende mensen die zeggen van nou ja, wij kennen de schutter. Wij weten wie dat gedaan heeft en uh, dat is de zoon van een van de winkeliers in dat winkelcentrum. En die heeft dus zijn moeder doodgeschoten en zijn vader verwond. Nu blijkt achteraf dat zij gewoon de verkeerde jongen voor ogen hadden. Uh, er is inderdaad uh, helaas een winkelier doodgeschoten. En die heeft ook inderdaad een zoon. En uh, nou blijkt die man diezelfde avond daar rond dat winkelcentrum te zijn opgepakt... omdat hij daar in verwarde toestand rondliep met een mes... Uh, ja, zo is eigenlijk de verwarring een beetje ontstaan. En ja, daar balen we natuurlijk van. En we ja. hebben dat gelukkig wel meteen rechtgezet. Huub ja. Wijfje is hoogleraar journalistiek en mediageschiedenis... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Die vindt het ernstig dat de media fouten maken in hun berichtgeving... door het, uh, uh, wat hij dan noemt, publicatietempo. Wordt niet altijd alles goed, uh, uh, goed nage uh, nagegaan. En, uh, nou ja, heeft hij daar een beetje gelijk in? Nou ja, achteraf gezien zou je kunnen zeggen ja, uh, maar... Ja, op zich zijn gewone mensen natuurlijk ook betrouwbare bronnen. En ja, wanneer heb je een verhaal nou eigenlijk echt gecheckt? Als je dan bedenkt dat op een persconferentie de hoofdcommissaris van politie vertelt... dat er een tweede man in Alfa aan de Rijn rondloopt die ook Tristan van der Vlis heet... en dat hij uh, geen leven meer heeft en dat je hem vooral met rust moet laten. Ja. En een half uur later blijkt dat het verhaal helemaal niet klopt. Ja, wanneer? Uh, is iets dan waar. Dat geeft, geeft nog weer eens aan hoe moeilijk het is om met die uh, nieuwe technieken... Uh, om dat in te passen zeg maar, in, in de oude systemen. Daar, kom, daar komt het eigenlijk op neer. En ik denk dat uh, Omroep de West voorlopig nog niet klaar is met de kwestie Alfa aan de Rijn. Nee, kijk, Alfa aan de Rijn is natuurlijk gewoon uh, deel van ons uh, gebied. En ja, wij zijn vooral geïnteresseerd in de gewone mensen. Want wij zijn natuurlijk een omroep voor uh, gewone mensen, over gewone mensen. En voor die mensen is uh, het hele drama natuurlijk nog lang niet klaar. Dus wij blijven daar bovenop zitten. Uh, We hebben er ook mensen voor vrijgemaakt... die zich eigenlijk alleen nog maar bezighouden met uh, kijken naar de verhalen die in Alfa spelen. Dus nee, wij gaan dat voorlopig niet loslaten. Lex Benden was dat eindredacteur van Omroep West. Uh, ik praat hier nog even door in de studio met Guylaine Plag um, en uh, Rob Bijnberg van NNC Next. Uh, ja, zo'n regionale zender bewijst op dit moment... Uh, op zo'n moment toch weer even zijn kracht ook, denk ik. Ja. Je hebt daar zelf ook gewerkt in, uh, in ik Rotterdam? ik heb bij, uh, ja, bij Radio TV Rijmond gewerkt. En daar gebeurt uh, vaak genoeg, zijn daar uh, aardig grote incidenten. En ik vind dat er echt wel ook een verschil is... in hoe je landelijk of regionaal verslag doet van dingen. Want je hebt vond ik, in ieder geval bij een regionale omroep veel meer direct contact met je luisteraars en je kijkers. Waar je dagen daarna naar terugkomt. En waar je die band mee opbouwt. En die aan meer behoefte hebben dan alleen maar uh, het beschrijven van de hectiek. Maar die ook hele pragmatische informatie willen hebben. En Volgens mij heeft de gemeente Al van der Rijn dat ook ontzettend goed gedaan. Die hadden echt een dateline. Heel erg uh, gedetailleerd op hun site ook staan. Gewoon sec informatie. En uh, dat soort je, wegen die afgesloten zijn... Uh, dat soort hele rare informatie, wie waar naartoe is... Ja, dat dat zijn hele belangrijke dingen. Dus volgens mij is het bij dat soort incidenten... is een regionale omroep echt zo ontzettend belangrijk. Ja. En Rob nog even waar het in het gesprek met hem ook over ging. Uh, want uh, ja, zij hebben ook een behoorlijke fout gemaakt... Hè, met, met berichten in de wereld helpen die, uh, nou ja, die, die, die later niet bleken te kloppen. Uh, dat komt ook werd enorm getwitterd ook weer natuurlijk na dit drama. Mm -hmm. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, ik vind dat heel grappig dat er een soort scheiding wordt gemaakt... tussen Twitter en, uh, en uh, kranten of enzovoort. Uh, Achter al die media zitten mensen. En mensen zijn, kunnen van alles zeggen. Of ze dat nou op Twitter doen, of in een microfoon voor de camera, of wat dan ook. En de functie, of je dat nou van Twitter of uh, direct contact, of het maakt niet uit, uh, um, hebt van een medium is het controleren of het klopt... en proberen zo, zo, zo duidelijk mogelijk te krijgen hoe het nou allemaal in elkaar zit. En het, er werd net ook al gezegd, het publicatietempo... Ja. Is, ligt ja. zo hoog dat dat gewoon um, uh, onmogelijk wordt, sterker nog. Uh, er wordt nu ook al openlijk gewoon gezegd ik, ik herinner me dat uh, Pieter Broertje die toen nog uh, die net afscheid nam van de, uh, hoofdreden, uh, van de Volkskrant die zei van ja we zetten al, al dingen nu tegenwoordig eerst op onze website en, en, en dan gaan we Kijken of het klopt en of het in de krant kan. Dus de, want we moeten zo snel mogelijk uh, gewoon de, de live. Is dit nou feed weer Foxje van NS? Nee, nee, nee, want, nee oh. sterker, sterker nog, nee, nee, nee, want dat, dat zei hij. Nee, maar wat is het dan? Die heiligheid om eerder te zijn dan dat is de hand. Bij onze krant ook zo. Bij NS bij is het de, is de snelheid op de website is ja. het, is het belangrijkste uh, uh, factor. Maar zeg je en, daarmee dat jullie dan ook niet alles meer controleren? Nou ja, kijk, uh, uh, volgens mij um, uh, uh, proberen wij alles te controleren... maar uh, de, de mentaliteit op internet, dat is ook ja. een wezenlijk verschil... in hoe je tegen journalistiek wordt aangekeken, is, is anders. Dat maar merk hoe belangrijk je. is zorgvuldigheid dan nog? Nou, dat, is, dat is heel belangrijk, maar ik, mer ik merk, uh, laten we zeggen... als we de generatie, internetgeneratie... Gener die bij ons ook uh, de, de hele internetredactie vormt... en daar hoor ik zelf ook toe bij, alleen... Um, um, ik, mer ik merk dan het verschil tussen de krantenredactie... waar ik dan mee meer mee te maken heb, is dat uh, op internet is het gewoon van liever eerder gepubliceerd. En dan kun je het altijd nog veranderen. Die mentaliteit bij de papierenkrant is heel erg van... als het eenmaal op papier staat, dan is het definitief dat moet. Dat is voor ja. eeuwig. En dat, de, die eeuwigheid, die is bij internet niet. Dat zie je ook gewoon op geen stijl of op blogs. Als iets niet klopt, dan zetten ze een streepje doorheen... en dan zeggen ze update, uh, pardon, het klopt er niet. En ja. dus die mentaliteit die erachter zit, is ook anders. Ze hebben liever gewoon alles out there en dan... Uh, zeg maar, in, de, in het groepsproces corrigeert ja. zich dat vanzelf. Ja, maar vanzelf. als je ziet waar het af en toe toe leidt. met mensen die dus gewoon schade wordt aangegeven. Nee, dat, dat is, er over is over hun dat is, dat, wordt. Is dus het grote, dat is dus het grote nadeel ervan. Maar het, het, het, de andere kant ervan is dat je dus. Uh, zo zien zij ook de organisatie als geheel. Dat, dat merk je wel dat verschil. Is dat het niet meer aan jou is, of aan de journalist. of aan degene die aan het bureau zit om dat allemaal te controleren. Je hebt veel meer een soort van ja, Wikipedia-achtige gedachten. lezen dat, zelf als het, doen. dat als het ergens. als het in de virtuele wereld er is dat het dan vanzelf zichzelf corrigeert. Jelena, jij je kijkt heel bedenkelijk, want jij ja, zit meer op de oude lijn. Dat, oude is de ja, dat is de klassieke. <laughs> ja, gedachte. maar ik vind dat echt. Ik denk, je ja. hebt toch een verantwoordelijkheid dat je gewoon niet alles de wereld in gaat slingeren. Ja. Nou, dan weten mensen twee minuten later of iets zo is. Maar dan is het wel zo. <coughs> ja, ik zag, ik zag, ergens iemand vanuit de NOS ook zeggen van, ja, maar goed, we zeggen, we zeggen, dat dan wel met bronvermelding. Want op Twitter wordt dan gemeld of meld die en die en die, maar ja, of het dan klopt, dat weet je dus nooit. En moet nee. je dat dus willen? Inderdaad. Nou ja, Hij wel, zegt van niet. Ja, ik vind dat je echt wel iets zorgvuldiger in ja, mag gaan. Want je gaat zo aan stemmingmakerij doen en dat wordt alleen maar heftiger en heftiger. En uiteindelijk blijkt misschien de helft waar te zijn. Wat mij dit een keer ook opviel was dat uh, niet alleen maar media dat doen, maar ook um, gewoon um, laten we zeggen instanties als politie en ja. hulpverlening enzovoort uh, ook onder die druk bezwijken als het ware. Want er werd volgens mij nou, ik weet niet hoe lang het duurde, maar het, zal, het heeft niet veel meer dan een paar uur geduurd voordat er een persconferentie werd belegd, waarin de, de politie ja, ook klopt, openlijk ja. speculeerde over het wapen en ja. uh, ze hadden dit gehoord. en het dan nog Ze hadden ook kunnen zeggen um, uh, Sorry mensen, we moeten dit allemaal nog uitzoeken. Dit gaat dagen duren, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus, dus de instanties gaan eigenlijk ook mee, zeg jij? Ja, dat, die nee. druk is heel hoog. Dankjewel voor uh, jullie bijdrage. Uh, Rob uh, um, Wijnberg, sorry. Mooi, uh, <tosses> <tosses> <Kijsleine> zo <tosses> Uh, hartelijk dank. We gaan straks uh, gewoon door na ene. Uh, straks om half twee is ook stand.nl. De stelling daarin. Roemeense en Bulgaarse seizoensarbeiders moeten alle vrijheid krijgen... om hier in de land- en tuinbouw te werken. Dat heeft te maken met die aardbeienpluk. Met name in het zuiden van het land. U kent de bekende kanalen waarop u kunt reageren. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Nu zometeen eerst het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar...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 Terug van weg geweest, Karo's, oog in oog, scherp en spraakmakend. Eén op één gesprek met prominente gasten uit binnen- en buitenland. Met vanavond Defensieminister Hans Hille. Meest gehaaid politicus van Den Haag en nu het meest onder vuur. Karo's, oog in oog, vanavond, tien voor half tien, Nederland 2. Delta Lloyd heeft goed nieuws.